Uh, het nummer dat ik heb gekozen is van Adele, uh, Rolling, uh, Rolling in the Diep. Op het Engels natuurlijk. Uh, ik heb dit nummer gekozen, want ik vind Adele een uh, hele mooie stem hebben. En uh, naar nou, dit liedje, ja, het spreekt gewoon heel erg. Het gaat volgens mij over liefdesverdriet. Nou, heb ik daar op dit moment niet zoveel last van. Maar uh, Goed, <laughs> ik kan me wel de emotie voelen. Dus uh, ja, ik, uh, hier, hier komt dus uh, Adele met Rolling in the Diep. We gaan luisteren.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 Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scar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 En um, dus dat, dat gedeelte had ik al het al. Maar um, ja, daarnaast ja, is mijn studie eigenlijk gewoon uh, doorgegaan, maar daar richt ik me dus vooral op. Uh, da, daar een kwam beetje bij. de liefde voor paarden vandaan natuurlijk. Dat je zelf aan paard reed en zo. Ja, oh, ja. ja echt van, nou, ik weet niet, uh, vanaf jongs af aan uh, vond ik paarden altijd al geweldig. Dus uh, ja, die, uh, dat is gewoon altijd bij me, bij me gebleven eigenlijk. Ja. Had, je, had je al een apart gevoel bij die paarden? Dat je zegt van nou.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 die uh, niet goed in een vel zitten. Die mensen zie ik bijvoorbeeld met uh, burn-out-gerelateerde problematieken. Maar ook mensen met een depressie of uh, stemmingstoornissen. Um, dat, dat is vooral op volwassen gebied. Uh, qua kinderen zie ik uh, bijvoorbeeld autistische stoornissen heel veel. Uh, kinderen met ADHD. Um, ja, ik heb ook uh, kinderen met Down syndroom. Dus eigenlijk heel erg, uh, heel erg divers. Dat lief.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 En er kwam meteen al een grote rust over je heen. En dan liepen we naar de paarden. En jij wilde blijven, hè Mario? Ja, ja. Ook wel, hoor. Het Allebei. Ze waren ja, ja. ook erg, populair, volgens mij. Allebei. Ja. Nee, ga door. Ja. Maar het, het was ook heel typerend, want uh, één paard die kwam naar voren en die kwam naar ons toe. Maar hij liet de andere paarden niet bij ons. En ik vroeg me eigenlijk af waarom dat zo ontstond.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 Als het dan oké okay is, komt weer even de andere neuzen. En uh, ja, op die manier gaat het eigenlijk. Maar de leider van de kuren, die gaat meestal eerst even polshoogte nemen. Van hé, hey, uh, is het allemaal wel okay? oké? Of, uh, of kunnen we beter op een afstandje blijven staan?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 de kippetjes, dat was een heel rustgevend gevoel. Ja...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 Heel vaak ben ik, als ik bij de paarden ben, altijd heel druk bezig met van alles en nog wat. En uh, dan zie ik ze soms zo kijken van, nou, wat doe je nou allemaal? Doe eens even rustig aan. <laughs> okay. dus, even chillen jongeren. <laughs> even in het hier en nu. En een Lazy Song vind ik daar heel erg mooi bij passen. Ja. Dus uh, hier uh, komt uh, Bruno Mars met de Lazy Song. We gaan lekker luisteren. Today I don't feel like doing anything. I just want a lazy.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 Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Nou, Mario en ik zitten nog helemaal na te genieten en te kletsen tussendoor over de mooie ervaring bij de paarden, want we hebben vanavond als gast Cynthia van der Wal. Nou, en zij doet gewoon iets heel bijzonders, zij is bewegingstherapeuten en combineert het om mensen beter te maken en weer lekker in een vel te krijgen met werk met paarden. En dat werken met paarden heeft een hele bijzondere naam, dat heet Eki, eku equiterapie. nee hoor even een grap. EQ therapie precies. Dus fonetisch, het is nogal een beetje struikelen over de tong. Ja nu gaan we even voor de luisteraars uitleggen. Wat zijn die begrippen nou? Bewegingstherapie of psychomotorische therapie? Eh, gebruik je het afzonderlijk van elkaar naast elkaar? En equi-therapie? Vertel de mensen eens even wat het nou precies inhoudt. Nou, Mijn achtergrond is dus psychomotorisch therapeut. En dat had eigenlijk in dat ik een uh, psycholoog ben. Maar dan in plaats van dat ik vooral met mensen praat... Uh,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 Um, dus ik hoop dat er uh, binnenkort nog andere opleidingen uh, naar voren komen. Ik weet wel dat er wat in Utrecht, dat, er, uh, dat ze ermee bezig zijn aan de hogeschool. In het oosten van het land zit ook iets geloof ik. Hè? Een paar jaren paardenopleiding. Coachen met paarden heet het geloof ik. Ja, en je hebt verschillende ja. coachingsopleidingen uh, met ja. paarden. Klopt. Ja, maar op dit, ge... Het is dus nog niet echt een, een hele duidelijke opleiding die opleidt tot equi-therapeut. En nog eventjes... Uh, um...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 Uh, over de psychologische. Uh, ja, want met dat ja, equi-therapie, dan moet je toch bij, uh, hoe heet dat ook alweer? Stichting helpen met paarden aangesloten zijn? Ja, klopt. Dus ja, dat is toch maar wel een... um, dan mag je je equi en dan volgens mij dan het logo van Stichting met paard, of helpen met paarden erachter voegen. Maar je mag je wel gewoon equi noemen. Oké. Okay. Dus het is niet een beschermende titel eigenlijk. Ja, eigenlijk best wel, wel raar. Want ja. het, het ja. is toch best wel heel gevoelig. als je En meld. zeker therapeut. Ja, therapeut. Ja. En dan ook psychologisch. Ja, en, en met kinderen. Ik vind het toch best wel heftig. Ja, als dus het is dus heel belangrijk zet. dat je kijkt inderdaad wat de achtergrond is van, ja. de, van de therapeut. En um, ook wat, wat haar ervaring is met paarden. Ik heb ook een hippies opleiding gedaan. Zodat ik daarin mensen ook gewoon goed kan begeleiden. Wil je even toelichten wat het is nog voor de hippies. niet wetende? Hippies is een paardenopleiding Hippies, hippie. <laughs> Ja, het is 60 woedstok. Maar daar heb ik niet over. Een atra instructeursopleiding sorry instructeursopleiding. Nee nee, dat nee. ja. is helemaal geen probleem. Nee, goed voor jou dat je het, is het zegt. Gelukkig kost, maar daar luister. Ja, maar gelijk is, in. Ja. Even, even. En daarnaast heb ik mijn EHBO, mijn BNV opleiding gedaan voor mochten wat zijn dan is dat? Ja. Ja. Ja. Voor de veiligheid. Ja, want als er iemand van het paard afvalt, dan is het toch wel. Uh... Kan wel zijn. echt wel. Ik heb, ja, ik heb het ook. gelukkig ik nog heb ook niet mee meegekregen hoor. Ja. Ja. Gewoon uh, een keer met een paard en die zeiden tegen mij van. Uh, nou, het is het paard, rustigste paard van ze allemaal. Nou, die vloeg op een hol, ik lag eronder. Ja, ja, dat ligt in jou. Rug. Tuurlijk. <laughs> ja, nee, ik zeg ja. ook nooit, heel vaak vragen mensen van ja, kan er wat gebeuren, maar ik zeg ook nooit dat er niks kan gebeuren, want paarden zijn inderdaad dieren. Dus het beste. Een draafse paard kan natuurlijk een keer schrikken en uh, of een stapje opzij doen en jij bent dan uitbrekend uit. en dan Instinct, kan je afvliegen. Ja. ja, wat reageren ze nou echt op, op de mensen die dan daarop zitten als ze problemen hebben? Uh, ja. <lacht> ja, ja, ze reageren heel puur op iemand. Uh, wat ook heel wat, wat ik wel eens zie is dat bijvoorbeeld iemand uh, uh, als iemand erop zit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 En dan zou je eigenlijk voor die dode paarden van de menege ook een therapie moeten verzinnen. Ja, nou, ja, nee, nou ja, klopt. Ik geef ook, ook uh... gewoon een paard en daar ja. kom ik het wel eens tegen. Paarden ja. gaan echt afgestomd zijn en dan uh, eigenlijk uh, zichzelf weer moeten kunnen vinden. Ja. En hoe voel jij je nu bij mensen die dan toch uh, zoveel meegemaakt hebben? Uh, heb, je, heb je daar iets mee dat je denkt van jeetje, uh, daar kan ik zelf niks mee? Um, dat het te heftig is bedoel je? Ja.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 Ja, nou, daar moeten we nog eventjes over nadenken, denk ik. Want het is zoveel informatie. Ja. Uh, maar blijf luisteren, want we gaan naar nog een heel mooi nummer... Uh, van uh, wat Cynthia heeft uitgezocht luisteren. Daar gaat Cynthia nog even iets over vertellen, hoop ik. Uh, ja, het volgende nummer is van Vanessa Carlton, A Thousand Miles. En dit is alweer een oude nummer. Uh, ik, uh, ik heb het nummer eigenlijk uitgekozen omdat het me um, altijd... Um, is bijgebleven eigenlijk. Ik weet nog dat ik uh, toen het nummer wel een beetje bekend was... Uh, dat ik een boek aan het lezen was. En um, Dus iedere keer als ik het nummer hoor... dan zit ik eigenlijk weer in dezelfde sfeer als in het boek. We zijn en, we nog uh, even ook heel benieuwd welk boek dat was. <laughs> Lord, of <the> oh. <laughs> ja, Lord of the Rings. Ja, Lord of the Rings. <laughs> dus uh, nee. dus ik, ik vind hem altijd erg leuk om hem, uh, om hem weer te horen. Okay. Mooi. Dan gaan we ja. nu luisteren.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 the sky. Luisteraars, We zijn weer terug met uh, Cynthia van der Wal. En eigenlijk hebben we, een, we hebben een, best wel een vast patroon. Maar daar wil ik een klein beetje van afwijken. Op. Er stond een paard in de gang hè Mario. <laughs> <laughs> van de paardenstudio. <laughs> ja, dus ja die hebben we even weggejaagd. Maar goed uh, die komt straks wel weer terug. Dan mag Cynthia er weer uh, mee verder. Maar eigenlijk uh, Cynthia je hebt ook heel veel workshops. En dat is niet natuurlijk alleen voor mensen die um, echt daar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 Dus op die manier gaan we eigenlijk aan de slag. Ja, dat, dat is één workshop. Maar ja. volgens mij zijn er veel meer, als ik het zo gezien heb. Ja, klopt. Ik heb ook een workshop mindfulness, en dan, uh, of onthaast weekend was het eigenlijk, uh, hoe ik het noemde. Oh, het is dus ook nog een heel weekend. Ja.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 Dus eigenlijk de ervaringen die mensen dan met de paarden hadden opgedaan, dat ze dat daarna konden uh, ja. vormgeven. Geven en uit het Uitthouden. beeld houden. Ja. Hmm.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 en het gewoon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 maar wel erg mooi. Ja, erg mooi. En indrukwekkend voor de, hoor ik heel erg veel terug. Ja. ja. Zodat het gewoon heel lastig is om, om daarmee om te gaan. Dus de mensen hoeven niet te kunnen paardrijden. Nee, Misschien gaan niet. ze het niet, niet eens. Ze zijn gewoon in de buurt ja. met de paarden. En ja, afhankelijk eigenlijk van de doelstelling is het ja. wel of niet op de, op de rug van het paard uh, zitten. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, ik heb eigenlijk toch nog wat, wat vragen wat ik ook tegenkwam. Want wat is PDD?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 Ja, en ik werkte op dit moment al heel veel met PGB's, dat zijn persoonsgebonden budgetten. Nou uh, zijn ze daar heel erg aan, aan het bezuinigen, maar toevallig heb ik afgelopen week uh, ben ik een samenwerking aangegaan met Stichting Mentos. En dat, dat houdt in dat het vanuit de basisverzekering vergoed gaat worden voor mensen met uh, psychische klachten. Mooi. Dus, uh, ja, dus, dus het uh, bedrag hoeft eigenlijk gewoon geen belemmering meer te zijn. Uh. Nee en en het wordt eigenlijk voor goed ontwikkeling basisberoep. Ja. ja. En dan heb je ook nog via het UEV geloof ik hè, reintegratietrajecten Dat ja, kan je. ook. Mensen die inderdaad een reintegratietraject willen gaan volgen kunnen dat ook uh, ja, via een traject bij mij.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 Nou, ik vond het met jou toen wel heel erg mooi. Nou, ja, <laughs> ik, ik weet, weet of je dat het, het wil. Mag je vertellen? <laughs> nou, misschien ja. wil je het zelf vertellen wat, wat het voor jou was, maar wat je kwijt wil erover. Maar... Ja. En... ja, dat is heel spannend wel om te vertellen. Ik het hoeft niet, hoe dat maar komt, anders je vertel ik een erbij. ander verhaal. Maar, uh, nee. Met ik... jou was er erg mooi. Ja, uh, nou, ik, inderdaad, ik kan wel als ervaringstus. Nee, ik heb <laughs> dus het er... verhaal al gehoord en het is erg mooi, dus vertel het maar gewoon.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 Ja, en uh, Cynthia zei van, uh, nou, uh, na de intake van, loop maar eens uh, naar de paarden toe en uh, schrijf maar eens op wat er met je gebeurt. En nou, uh, ze had het verhaal nog niet af en ik stond al uh, mijn voeten ertussen, zoals ik dat altijd doe. Nou, en in één keer, ik voelde me zo uh, overweldigd met die paarden. En jij zei je ook van, nou, grenzen aangeven, hier heb je een koord en uh, geef je grenzen aan. En uh, ik merkte dat ik... Uh,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 Zing mee. <laughs> Alvast bedankt Sinti. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.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 you now.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 En uh, Dionne, dat we dat samen hebben mogen doen. Het yeah. was echt heel leuk. Dus uh, we hopen het nog een keer Voorhaling te doen. Voorhaling vatbaar, Marja. Zeker weten. De volgende uitzending is op uh, zondag 5 juni. Tussen 8 en 9 uur s avonds. En dan vieren wij onze driejarig bestaan. Zo. Ja, en in deze uitzending willen wij u, luisteraar, uitnodigen om naar de studio te komen. Of je telefoonnummer aan ons te mailen, zodat we jou kunnen bellen. Je kunt je reactie mailen naar redactie@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 nou, gaan we ik ben afkondigen ja. helaas helaas. Ja. Ja. ik ben Maya van bent... Linden en ik ben Dionne Scheurs. en we hopen dat u met veel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd. En zoals wij hem gemaakt hebben. Tot de, de volgende, volgende keer. keer. En dan gaan we nu even luisteren naar Cynthia. Cynthia, je gedicht vertel ons. Ah, ja, dit is een gedichtje van uh, Louise Hey.